je weet wat de partij voor u gedaan heeft, hè? Mm -hmm. ja, uh, u mag gerust zijn, Jacques. Uh, ik zorg voor de nodige discussie. <laughs> en hey, madame Nietoes daar, uh, hoe heet ze ook weer? Martens? Uh, Martens. Ja, maar zich is nog niet in het vak, hè. Ik kan haar via via wel de juiste uh, richtlijnen geven. <laughs> Tamje. <Tom, laughs> nog eentje? Oh, bij mooi. Garçon.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 Als je het nu eens één keer liet omroepen op een uur... ...dat de dekees en de vrouwmans andere dingen om het hoofd hebben. Nou, in het midden van de nacht of zo, dat zal veel helpen. Ja, je scoort er alles eens mee bij Martes. Geef toe dat hij een uh, niet onaardige bijgedachte is. Nou oh, ja, misschien. Of enfin, vaak zie nog wel. Maar als ik achteraf de keel op mijn dak krijg... En kermis is een geesteling Pieter. Schoenmaker blijft bij u leest. Dat is ook een spreekwoord. Zeg jij maar eens hoe het met dat cryptogram zit. Rota's opera. Jij ging toch iemand zoeken die het kon vertalen? Is gebeurd. Ah, ja, wie? Oui. Frans Billen, de concierge van de Heilige Bloedkapel. Hij verwacht ons vanavond tegen 7 uur. Hoeveel is het nog? Nog een goede 20 kilometer tot in Namen. En 10 uh, minuten later zijn we in Flamin. Ik ben er niet echt gerust in, UB. Waarom niet? Wraak nummer 1 is toch al schitterend verlopen? Een hele winkel vol juwelen naar de kloosterstraat. <lacht> ik had een gezicht gezien als ze die verlepte spullen zetten op de vissen, hè. Als er iemand toevallig deze Mercedes heeft zien staan. En er rijden er een duizenden rond van die stiepen, een En dan nog met een nummerplaat die we ergens gevonden hebben. Nee, nee, nee, nee je moet geen schrik hebben. Het is nog niet gedaan, hè, UB. Nee, het begint pas. Daarom dat ik zeg dat we moeten oppassen. Ik kom aan, hè. Et c'est en ramassant la pelle, tu renversa toutes ses chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consomma de bas dans haut, le vent souffrant sur l'incendie, le propagea sur les courries. Et c'est indique en un moment, on vit dérire votre mouvement, mais d'Afassa.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 Ik zal nog eens een voorstel doen, he. om zeven uur morgens. Er nou, moet toch iemand van ons zijn om wat extra's te kunnen stellen. Ik wist niet dat iemand van ons een synoniem is voor Giro Versaal. In de zaak, Vrooman? Absoluut. Gaat die zondag maar niet zo aandachtig door de Steenstraat moeten rijden. Ja, ja. Nou, we zijn er. Wil je geloven dat ik nog nooit in die heilige bloedkapel ben binnen geweest? Als dat een stille bank is om straks van mij een privé rondleiding te krijgen, vergeet het dan maar. Wat heb je tegen die gast gezegd? Die billen? we uitleg wilden over die tekst. Ook waar hij vandaan komt? Waar we hem voor nodig hebben? Tuurlijk niet. Ik luister naar de kee. Mondje dicht heeft hij gezegd. Dus. Slijmschurk. Goedenavond. Meneer Bille? Ja. Verzamel we en van in. We hadden een afspraak met u. Kom binnen, heren.